Om die eruit te krijgen moeten mensen hun water eerst drie minuten koken. Dat advies geldt in ieder geval nog anderhalve week. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens gaat het om een lichte verontreiniging met de E. coli-bacterie. Hoe die in het water is gekomen is nog niet duidelijk. Het kabinet verzet zich niet meer tegen uitstootvrije zones in binnensteden. Vanaf januari mogen vervuilende busjes of vrachtauto's 14 Nederlandse binnensteden niet meer in. Het kabinet wilde de regeling uitstellen, omdat die regeling bedrijven zou raken. Maar gemeenten mogen zelf beslissen over het instellen van zo'n zero-emissiezone. De betrokken gemeenten hebben staatssecretaris Janssen gisteren laten weten... dat ze daarom toch doorgaan met de plannen. Het weer nu nog fris en onbewolkt. Vanmiddag enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Ook de zon laat zich zien. Het wordt vanmiddag 14 tot 16 graden...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 Want. Sweet chocolate, chocolate, malted candy, gumdrops, anything you want. you've come to the right man because I'm the Candy Man. Who can, sunrise, Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. It with you. Cover it with chocolate and a miracle too uh, The Candy Man. The Candy Man. Who the Candy Man can?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 He mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world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 Ben ik, uh, het staat in ieder geval ook een stukje in de Zandse krant... over de opening van het speeldingetje in... Uh, wat is het, Secretaris Bosma staat daar uh, op dat Ja, pleintje. en de Max Eo... of uh, Martínez Ja, dat is ook een. Dat ook uh, een nieuw... ding. Is dat jullie idee ook? In, in welke hoedanigheid? Nou, uh, hij is keurig uh, met een hekje eromheen. Uh, tegels die zijn van uh, zacht rubber. Als er een kind valt, dan uh, gebeurt er niks. Er staan nieuwe uh, uh, speeltoestellen. Ja, maar, uh, mijn idee... Want het was... verplaatsen van is natuurlijk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 Ja, het staat in het stuk. Maar ja, je kan overal over gaan klagen. Dat, uh, en dat is een beetje de tendens uh, van deze dagen. Dat, ja, dat ja. je overal over kan gaan klagen. <laughs> ja, het, is, het is ik, ik, ik. En niet gewoon van... Wij, wij, gewoon, wij zou beter zijn. Ja, gewoon gezellig. Ja, je, je hebt met onze wijk ook... Met kerst staat er een hele mooie kerstboom... die we altijd met z'n allen betalen. We hebben gewoon allemaal gezellig... met Formule 1 hangt de hele wijk vol met vlaggetjes. Voetbal, dat doen we gezellig. In zomers zijn de buren allemaal gezellig met elkaar. Ja. Er zijn vriendschappen allemaal ontstaan. Nou ja, dat is alleen maar goed voor de saamhorigheid eigenlijk. Kunnen, ja. kunnen we zeggen dat het, het eerste stuk in de krant...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 You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. You sparked the game. No matter what you say.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 You have to hide, oh Come up and see to make like me smile oh. I do, do what you want, right?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 Don't say Maybe you Try To come up and see me To make, make me smile I'll do what you want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 Quando se me te quiero yo a ti es imposible mi cielo, tan separado. raro yo con tus reflejos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Bien debera quiero yo a ti es imposible mi cielo no tan separaros Voor ons laatste onderwerp is uh, aangeschoven burgemeester Molenburg, Goedemorgen. Goedemorgen. Drukprogramma vandaag? Uh, het valt mee. Oké. Okay. Uh, nee, ik heb, uh, uh, laat ik zo zeggen, vorig weekend waren er heel veel activiteiten. Dit weekend uh, valt het mee. Iets rustiger. Nou. nou, dan kunnen we ons druk maken over wat er de afgelopen week is gebeurd. Um, uh, Plot staat er een stuk in de krant over dat Zandvoort een crimineelste dorp van uh, Noord-Holland is. Een beetje gechargeerd natuurlijk. Um,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 alle partijen die betrokken zijn in Bloemendaal, Heemsteden en Zandvoort... dat we trekken met z'n drieën op in de zogenoemde Veiligheidsdriehoek... waarbij alle signalen die er op het gebied van ondermijning uh, beschikbaar zijn... naast elkaar gelegd worden. Alle partijen ook hun in informatie met elkaar delen. En dat doen we ook één keer per maand echt puur op Zandvoorts uh, niveau. Um, komen dan ook al die partijen? Ja, er komen ook al die partijen. En um, dan zoomen we nog verder in. En uh, ja, Het gaat er ons om dat we gewoon wat dat betreft...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 Wat ik een verontrustende trend vind, niet alleen in Zandvoort, maar overal. Ik was toevallig in, in, in Rotterdam uh, afgelopen week... Um, dat je ziet dat de jeugd die ingezet wordt door criminelen... om activiteiten te verrichten, wordt jonger. Bijvoorbeeld uh, het, uh, het uithalen van containers in de haven. In plaats van bommetjes. En je ziet uh, dat natuurlijk ook op straat, dat jeugd ingezet wordt. Want ja, die kunnen een paar honderd euro verdienen om een pakketje ergens te bezorgen.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 Het zijn er veel, hè? Uh, die bedreigingen, uh, we hebben burgemeester van Haarlem gezien, dat heeft al een jaar anderhalf geduurd ongeveer. -Ja. Ja, Bijna twee ja, jaar. Kom je daar ooit achter waar, die, waar het vandaan komt? Ja, goed, in dit geval. Uh, uh, uh, uh, m, in het geval van Jos Wienen, uh, uh, uh, dat, dat is altijd een beetje met enige. Uh, nou ja, dat, dat is nooit volgens mij nooit helemaal duidelijk geworden, maar ik, daar kan ik weinig over zeggen. Uh, um, omdat het. ...zo vaak voorkomt. Ja, maar goed, dat is het, het, het, uh, natuurlijk het, het bijzondere uh, van dit soort zaken... ...dat je vaak niet weet waar het vandaan komt. Uh, soms is het ter herleide op maatregelen. Mm. Ja, ik sluit ook af en toe een pand. Um, ja, dus, er zullen mensen ongetwijfeld boos op mij zijn... Uh, ...die zeggen van, uh, die burgemeester zit mij dwars in mijn, in mijn uh, illegale of semi-illegale werkzaamheden... Mm. ...die zal ik eens even flink te pakken nemen. Dat gebeurt. En ik ken bijvoorbeeld van een burgemeester... die uh, op een gegeven moment toen hij ging slapen... zijn nachtlampje uitknipte... en op dat moment een berichtje kreeg op zijn telefoon... slaap lekker. Ja, dan uh, denk je er ook bij jezelf van... Ja. Uh, wat is hier aan de hand? Ja, dat is ja. dan ook een, ja. een brok ondermijning... wat ja. er dus ook bij ja. hoort. Bedreiging ja. is ook ondermijning. Ja. Um, de gemeente heeft daar geld voor vrijgemaakt... Uh, zegt, zegt u net. Maar hef, hebben ze ook de capaciteit? Want ik zie hier ook dat uh, handhavens worden extra opgeleid... Um,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 Uh, nog even naar de handhavers, want die worden eigenlijk sterker ingezet als je het hele stuk eens uh, bekijkt. Handhavers opleiden, handhavers gaan doen. Handhavers gaan krijgen werkopdrachten. Dat klopt, dat krijgen ze nu ook al. Dus, is uh, dat specifiek gericht voor jou? Hou dat eens in ja, de gaten? Of, ja, nee, dat er als er bijvoorbeeld een signaal is dat in een bepaald gebied uh, mogelijk zaken aan de hand zijn. dat dat echt in de briefing van de handhavers meegenomen wordt en specifiek meegegeven wordt. als, nou, zoals dat heet, werkopdracht uh, waar ze strak op moeten zitten. Uh -huh. um,